Freddy van Tijn met het NOS journaal. Het kabinet wil maken over declaraties van bewindslieden. Minister Opstelten zegt straks in met het oog op morgen dat zijn collega Spies dat gaat coördineren. Deze week maakte RTL de declaraties van bewindslieden openbaar. Daaruit bleek dat er verschillen zijn in declaratiegedrag. Die verschillen moeten worden opgeheven, vindt Opstelten. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie adviseert om alle paardenwedstrijden die voor dit weekend gepland staan af te lasten. De federatie komt met het advies vanwege twee nieuwe mogelijke uitbraken van het rhinovirus. De KNA is adviseert om niet onnodig paarden te vervoeren. Paardenhouders worden ook opgeroepen bij twijfel meteen contact op te nemen met de dierenarts.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 In Iran zijn de stembureaus voor de parlementsverkiezingen dichtgegaan. De oppositie heeft niet meegedaan. De leiders van de oppositie staan onder huisarrest of zitten in de gevangenis. De opkomst was volgens de Iraanse staatstelevisie rond de 60%. Wanneer de verkiezingsuitslag bekend wordt is niet duidelijk. Alle stemmen moeten met de hand worden geteld. Schaatser Kjeld Nuis is bij wereldbekerwedstrijden in Herenveen tweede geworden op de 1500 meter. De afstand werd gewonnen door de Amerikaan Johnny Davis. Op de 500 meter was er ook twee keer zilver voor Nederland, voor Hein Otterspeer en Margot Boer. Het weer, vannacht een graad of vijf, morgen is het overwegend bewolkt, het wordt ongeveer 13 graden en s'avonds gaat het regenen. Dit was het. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. <SSSSSSSSSSSSSSSSEN> Met nu. Zie het. change. August, summer night, soldiers passing by.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 Ik ben altijd te glijden, ziek, dat ben ik, ik ben altijd klaar.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 en wij dan nog steeds blijven Of ik gewoon niet mezelf was Dat ik alles was Dat jij was En jij was dan die ons En wij dan nog steeds was. En jij dan nog steeds en bij dan most steeds bij ons.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 It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I.